Dit wordt een vrolijk lied, tralala, dit wordt een vrolijk lied. Of u het wil of niet, tralala, dit wordt een vrolijk lied. Want als je je eisen niet te hoog stelt, zijn er prima ziekenhuizen. Als je je eisen niet te hoog stelt, met uitstekend personeel. Als je je eisen niet te hoog stelt, vind je best een goede dokter. Als je je eisen niet te hoog stelt. Dit blijft een vrolijk lied, tralala, dit blijft een vrolijk lied. Wat heb je aan verdriet, tralala, wat heb je aan verdriet? Als je je eisen niet te hoog stelt, zijn er zoveel leuke vrouwen. Als je je eisen niet te hoog stelt, valt het allemaal best mee. Als je je eisen niet te hoog stelt, hoef je niet depressief te zijn. Als je je eisen niet te hoog stelt. Dit blijft een vrolijk lied, tralala, dit blijft een vrolijk lied. Wat heb je aangezeikt, wiet wiet, wat heb je aangezeikt? Als je je eisen niet te hoog stelt, heb je zoveel goede vrienden. Als je je eisen niet te hoog stelt, kan je met iedereen naar bed. Als je je eisen niet te hoog stelt, is het altijd lekker weer. Als je je eisen niet te hoog stelt. Dit blijft een vrolijk lied, tralala, dit blijft een vrolijk lied. En het einde komt nog niet. Oh ja, het einde komt eraan. Als je je eisen niet te hoog stelt, zijn er zoveel mooie bloemen. Als je je eisen niet te hoog stelt, kan je zo gelukkig zijn. Als je je eisen niet te hoog stelt, kan je zo gelukkig zijn. Kan je zo vreselijk gelukkig zijn. Stel dan, Godverdomme, je eisen niet zo hoog.